Doorinbouwman Bouwman met het NOS Journaal. Bij de hek van een laboratorium dat onder meer het bevolkingsonderzoek... naar baarmoederhalskanker doet, is veel meer informatie buitgemaakt dan gemeld. Dat schrijft RTL Nieuws. Vanmiddag werd bekend dat er gegevens zijn gestolen van bijna 500.000 mensen... die meededen aan onderzoek naar baarmoederhalskanker. Nu blijkt dat er ook informatie van onder meer huid- en urologisch onderzoek is gestolen. Een deel daarvan zou al op het dark web staan.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 en noemt het een goede zet dat de bank zo snel heeft gehandeld. Vijftig andere Israëlische bedrijven waar de Noorse Bank nog aandelen in bezit... worden verder onderzocht. President Trump stuurt 800 leden van de Nationale Garde naar Washington, D.C. om de criminaliteit en dakloosheid aan te pakken. Ook stelt hij de lokale politie onder controle van de federale overheid... zei hij op een persconferentie in het Witte Huis... Trump zegt dat de maatregelen nodig zijn om de orde in de stad te herstellen. In werkelijkheid is de criminaliteit in de hoofdstad het afgelopen jaar juist afgenomen. De politie heeft bezoekers van muziekfestival Orbit gevraagd om hulp. Ze zoeken getuigen van een dodelijk ongeluk op de A12 bij Bunuk. Dat gebeurde vlak na afloop van het festival. Via de organisatie zijn alle bezoekers gemaild. De politie hoopt dat iemand iets heeft gezien.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 Dit is ZFM, met nu de herhaling van Alternative FM. veteraan kun je deze Ross Curry wel noemen. Hij komt oorspronkelijk uit uh, Zuid-Afrika en is uh, vrij jong naar Engeland verhuisd. En is daar terecht gekomen in een zeer muzikale stad uh, moet ik zeggen. Want uh, die hebben best een uh, geschiedenis. Liverpool kunnen ze trouwens ook heel goed voetballen. Met die Arne Slot en uh, uiteindelijk is hij dan hier terechtgekomen in uh, Nederland. En uh, woont hij net als Luc Nijman hier ook al een hele lange tijd. En ze schelen ook nog niet eens zo gek veel in je leeftijd. Want uh, Luc heeft dat uh, een beetje verklapt in uh, de uitzending van een paar weken terug. Dat hij uit het jaartal 1970 stamt. En deze Roscurry is van 1969. Nou, en tel dan nog even drie jaar uh, daarbij op. En dan kom je ongeveer uh, in mijn uh, straatje uit. En dan, uh, dan zeg ik... 66, ja, ja, ja, ja. ja. 66 tot 69 g 70. Dus dat uh, is een beetje, dat zijn de jaartallen. Dus uh, die Ros is een beetje een generatiegenoot uh, van mij. Tetsuan heet uh, de band wat hij uh, gevormd heeft. Uh, samen met nog twee anderen. Daar zit een Nederlander ook uh, bij. En dat nummer dat heet The blot. En zij opereren vanuit Amsterdam. Dus het is ook een, een Amsterdamse Brit net als Luc Nijman. Hoewel, uh, hij is dan wel een beetje van Zuid-Afrikaanse afkomst. En dan kan ik er ook nog bij vertellen waar dit over gaat. Want uh, ja, ik heb uh, dit uh, op een gegeven moment gekregen. Hij uh, kwam al met het, uh, met het uh, de concept van de tekst in de tijd van de pandemie. Dus in de tijd van de covid. En toen heeft hij heel veel om zich heen uh, het nodige gezien. Hoe verschillend mensen daarop uh, reageerden over die uh, ja, periode. Want geïsoleerd leven, eenzaamheid of overdreven veel partyën... alsof het voor het laatst zal zijn... Totale paranoia en samenzweringen Waan, dat was een beetje de tijd en de waan van de dag. Hele mooie en ontzettend lelijke kanten van de mensen gezien. En uiteindelijk, als het bloed vloeit van een ieder, zie je eigenlijk geen verschil tussen wie dan ook. En daar is het uh, eigenlijk een beetje om te doen. Wat betreft deze single die morgen uitkomt. Ja, uh, we mogen hem ook vanavond laten horen. Uh, toen kreeg ik ook uh, van de week een bericht van Papa Moore. En die was weer trots, dat zijn dochter behoorlijk nog wat, wat extra streams wist te, uh, te bereiken. En niet alleen dat, want Wendy is bezig in Duitsland uh, vaste grond onder de voeten te krijgen, onder de muzikale voeten wel te verstaan. En dat heeft alles te maken met die EP. En daar hebben we ook het titelnummer van. En daar komt hij nog een keer. Tangle Wiring. Wiring.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 Tangle wiring What the En dit de ruchtig. Uh, Beent deze gaan een album uitbrengen. De aard van het beest. En dit is ook een van de singles die ze hebben uitgebracht. De kou van de schaduw. Het gaat wel heel erg snel met steenkoud. Die ene single, Vals Verlangen, is nog maar net uit. Want uh, zo lang geleden is die single nog niet eens uitgebracht. Hé er is de volgende alweer. Uh, die jongens houden van een flink tempootje. En dat heeft ook alle reden toe. Want de aard van het beest komt. Nog niets, uh, dat zal niet zo lang meer op ze laten wachten. Ik dacht uh, dit jaar. nee, deze maand al. Dus jongens, hou er van opschieten. Steenkoud uh, was dat met een nieuwe single. En daarvoor hoorde je Wendy Moore met Tangle Wiring. Ik vind het uh, trouwens een van uh, de betere singles van 2025. Daar heeft hij trouwens wel uh, mee lopen wedijveren met Hooked in 2024. Maar dat wist die, uh, die single ook nipt te winnen in mijn persoonlijke lijst. En uh, ja, want ik vind Hooked gewoon een geweldig nummer in dat opzicht. Maar deze Tangle Warning is al aardig eigenlijk ook op weg... om op dat persoonlijke lijstje van deze jongen... Uh, hoge ogen te gooien aan het eind van dit jaar. Kan ik nu al verklappen, want er zit een uh, goede vibe in. Het zal toch niet gebeuren dat Wendy Moore... in het persoonlijke lijstje van deze Jaap Koper... twee keer op rij uh, dat, uh, dat uh, de beste single van het jaar uh, gaat worden. Het zou, zou maar kunnen in ieder geval. Um, goed, uh, we gaan weer eens even terug in de tijd. Hij heeft het niet uh, kunnen horen, uh, mijn vaste luisterervriend Walter Sans, Maar wellicht dat hij het in de samenvatting nog een beetje terug uh, kan horen. En anders in de, in de ja, wat betreft het uh, luisteren, het uren terugluisteren. Want daar komt hij nog een keer. Veline. Met Vee. Zijn, laat me, laat me voordat ik verdwijn. Ik zond aan, ik ging hard, alles giet, alles zacht. Het kwam maar niets te hard, alles hapert, alles zwart. hier natuurlijk een klein Volendamse randje aan. En dat heeft te maken met Niels Mouder. Bekende naam, want hij is een bekende van bijvoorbeeld... Laura Mipsum, die hun eerste EP in 2022 daar heeft op laten nemen. Want in die studio is het gebeurd. En Girl Scout, die je helemaal aan het begin van dit programma gehoord hebt... die is ook daar opgenomen. En dat is nog vrij recent gebeurd. Want Girl Scout is van dit jaar nog... Uh, maar dat uh, is dat Lorem Ipsum op, op uh, goede voet staat... Uh, met zowel uh, Jan de Witte of Blanco en Niels Maurer. En uh, dit keer hadden ze die Girl Scout uh, toe uh, bedacht aan uh, Niels Maurer. Een van de bandleden van Proza, want daar heb ik het over. Want die band die is bezig met een, uh, met een EP of een album. Daar ben ik even nog niet helemaal uit. Volgens mij is het een EP, inderdaad. En <coughs> die EP die heet uh, Het Morgenland... En die zal in september gaan uitkomen. En dit gaat over de laatste stuiptrekking van een relatie. Dat is een beetje de strekking van dit uh, verhaal. Daarvoor hoorde je Veline met Alleen. Dat is alweer ook een uh, nummer van 2018, 2019 zelfs. Die kant uit. En Walter Sans en ik hebben dit uh, hier heel vaak laten horen. Bij dit uh, fijne omroepje waar. Dit programma van uh, Daan komt. Uh, dat, uh, wat dat betreft uh, uh, kunnen we daar nooit uh, genoeg van krijgen. We gaan uh, op uh, naar een interview. En dat is met Sarah Devika uh, Mathieuws. Uh, Mathieuws. moet ik eigenlijk zeggen. Sarah Devika Mathieuws. En uh, zij is van Reverie. Die band heeft uh, vorig jaar nog meegedaan aan de popronde. En gisteren is een single uitgekomen, Dark Eyes. Maar vooruit hoor je eerst... Uh, de andere single Secrets en daarachter het gesprek. En dan hoor je die nieuwe single Dark Eyes. Baby, Sinds gisteren is een nieuwe single van Reverie uitgekomen. Aan de telefoon hebben wij Sarah DVK Maitjus. Dat zeg ik goed, hè? Hoi. Oh. Ja, zeker. Dat zeg je heel mooi, eigenlijk. Gewoon ja. oh, accentloos bijna. Bijna accentloos, ja. Nou, ja. Ik, ik probeer me altijd uh, zo goed mogelijk uh, uit te spreken... van mensen met een uh, toch wel wat, wat interessante en exotische naam. Hoewel, um, waar kom jij precies vandaan? Ja, mijn ouders die zijn Hongaars, dus ik heb een uh, Hongaarse naam. Ja, ja um, maar uh, je, je woont al je hele leven in Nederland. Ja, dat klopt. Ja, ja. Dat um, ja hoe, hoe ben je uh, in de muziek uh, terechtgekomen? Laten we daar eens uh, mee beginnen. Nou, wat een vraag. Ja, ja, ik speelde eigenlijk altijd al muziek. Mijn vader die, um, speelde heel veel instrumenten en gitaar en piano en zo. Mm -hmm. En... Um, ja, dat heb ik eigenlijk soort van een beetje van hem overgenomen. Dus het kwam eigenlijk vanzelf. Ik zag mijn vader's gitaar liggen en een akkoordenboekje. En ja, ik was acht en ik pakte het op. Ja, ja. Uh, uh, dus eigenlijk ben jij gewoon grootgebracht met uh, wat muziek in ieder geval in het gezin. Ja, klopt. Heel veel muziek, ja. ja. Volgaarse muziek. Ja, uh, nou dan uh, komt uh, nu de Wietse van de Groot. Vraag, wat betekent muziek dan van jou? Nou, wat, ja, wat een goede vraag eigenlijk. Ja, ja. ja, wat betekent muziek voor je? Ja, voor mij, ja, het is eigenlijk een, uh, iets waar, waarin ik mezelf echt kwijt kan, echt mijn problemen in kwijt kan. En um, ook muziek luisteren, het, is echt, het brengt je naar een andere dimensie voor een moment. Dus als, je, als ik echt even weg wil of zo, of even, even tot mezelf wil komen ook, dan... Mm -hmm. Dan luister ik muziek. Ja, ja, muziek is gewoon heel belangrijk. Ja, nou, nou maak jij deel uit van uh, Reverie, uh, als ik het uh, goed uitspreek. Uh, die, ja, band, die band heeft uh, vorig jaar meegedaan aan de popronde. Of tenminste, jullie zijn geselecteerd voor die popronde van vorig jaar. Um, hoe is die band eigenlijk uh, tot stand gekomen? Uh, het begon eigenlijk met mij en de bassisten. We zaten bij elkaar op de middelbare school en uh, we waren vriendinnen. En we keken The Runaways. Ken je die film? Nee, nee. Maar uh, vertel, uh, in het kort, wat, uh, wat is dat? Die film? Ja, dat is een soort van een film over de jaren zeventig punkvrouwenband. Die soort van, ja, het zijn gewoon meiden die een punkband waren begonnen. En toen dachten wij van, wow, nou, dat moeten wij ook doen, denk ik. Ja. Dus ja, toen hadden we een soort van een punkbandje... Toen zijn we gestart en toen is Reverie door heel veel verschillende genres heen gegaan. We hebben ook echt grunge en blues gespeeld en ja, een beetje alles. En um, ja, toen uiteindelijk is Stijn erbij gekomen en toen is Reverie echt ontstaan als de drummer. Ja, ja euh, als het goed is, drie dames hè, in de band. Ja, klopt, drie dames. Ja. ja. Um, wat, wat, uh, want, want dat is ook iets uh, van de laatste tijd: dat er uh, toch best ook wel heel veel dames en vrouwen in de popmuziek bezig zijn, ook in dit land. Uh, vind jij dat een goede ontwikkeling? Ja, zeker. dat vind ik heel belangrijk. Ook gewoon om de volgende uh, generatie echt te inspireren en zo. Ja. Dat ja, ja, want uh, vorige week in de studio hadden we uh, Cheyenne Howell van uh, High on Chey, en die, we, uh, maakte, uh, ja, die had iets uh, georganiseerd in Haarlem, Leading Ladies. En dat zijn dan de frontvrouwen. Nou, Bij jullie is dat uh, gewoon overduidelijk. Uh, maar dat was ook een beetje bedoeld om juist meer uh, wat, ja, te laten zien dat uh, de vrouwen in de popmuziek ook een stevige stempel Drukken. Hoe zit dat met jullie? Uh, gaat dat een beetje ook die kant op? Dat je proberen om ook met jullie muziek een bepaalde doelgroep uh, daarmee te bereiken? Ja, zeker. Zeker. Ook bij onze concerten zien we gewoon heel erg dat, dat we vooral aanslaan bij echt jongeren. Ja, bij jongeren vooral. Ook ah. gewoon echt jongere meisjes en zo. Mm -hmm. En dat is gewoon zo mooi om te zien. Want dan heb je echt het gevoel ervan dat je misschien iets vets kan nalaten. Nou, en dat je echt kan laten zien dat, dat vrouwen ook op het podium kunnen staan. En dat wij ook gewoon precies hetzelfde kunnen als mannen eigenlijk. Ja, ja. ja even, eh, want, want eh, jullie maken, wat, wat, wat voor muziek maken jullie? La, laat ik het ook op die manier de open vragen daarmee stellen. Wat, wat voor soort muziek? Eh, waar moet ik aan denken? Ja, ik zou het een beetje opschrijven als um, alternatieve pop met een donker randje. Mm -hmm. Ja. Z zoiets eigenlijk. Maar we hebben nog steeds echt inspiraties van uh, een beetje rock en een beetje hiphop en een beetje ja, dansmuziek ook wel hedendaags. Van daar luister ik ook heel veel naar. Ja. Dus het is een beetje een mengelmoes van alles, zou ik zeggen eigenlijk. Ja, uh, hebben jullie dan ook uh, voorbeelden? Want jullie zijn natuurlijk uh, op een gegeven moment ook wel op het spoor gekomen om juist dat soort uh, muziek uh, te maken. Voorbeelden? Ja. Eigenlijk niet per se echt voorbeelden. Ik heb wel, we hebben wel gewoon inspiraties zoals The Weeknd. En ook um, Nirvana blijft altijd bij me voor mijn gevoel. Hoe Kurt zingt, dat verlaat me niet. Um, ja, maar voorbeelden? Nee, niet echt iets waar onze muziek echt al iets is op geïnspireerd of zo. Ja, uh, dit jaar hebben jullie al een single uitgebracht, Secrets. Ja, klopt. Uh, heeft hij ook uh, een bepaalde lading, uh, dat nummer? Nou, dat nummer is gewoon echt vooral echt een LGBT-nummer. Dat is echt een heel intiem nummer over een uh, lesbische relatie. Ja, ja, ja. ja. ja. Uh, en Dark Eyes, de, de nieuwe single die jullie sinds gisteren hebben uitgebracht, uh, wat is dat dan voor een single? Ja, Eyes is echt iets meer een reggaeton, dans, donker, Dat Het gaat iets meer over um, ja, wat er gebeurt als je echt iemand dichtbij laat komen. Het gaat heel erg over thema's zoals... Um, zoals verlatingsangst of bindingsproblemen, trauma's. Ja, hoe, hoe die dingen soort van naar boven komen in intieme relaties. Ja, uh, dat, dat, het gaat toch wel best uh, ver als het uh, gaat. Is dat, is dat ook bedoeld om, uh, ja... Uh, mensen bijvoorbeeld ook uh, een, een, een steun uh, te geven. Want muziek kan best wel een bepaalde vorm van troost bieden. En ook wat, uh, wat betreft uh, de, de muziek uh, die jullie daarbij maken. Ja, zeker. Dat is zeker zo bedoeld. En zo, zo werkt het ook eigenlijk voor mij ook als ik het schrijf. Het is echt een soort van een uh, troost- en uitlaatklep. Ja. <laughs> dus ik hoop dat het ook zo overkomt bij anderen. Zeker. Ja, want haal jij dan bijvoorbeeld uh, je teksten, bijvoorbeeld wat er in jouw eigen omgeving gebeurt? Ja, heel erg. Ja, de van mijn teksten gaan echt vooral over mij en mijn relaties en wat ik meemaak en mijn gevoelens, ja, ja. zeker. Ja, zeker. Uh, Dark Eyes is nu de tweede single die jullie hebben uitgebracht. Gaat dat nog ergens toe leiden dat, uh, dat het allemaal, uh, of, of ja, uh, komen er nog meer singles? Dat is eigenlijk een beetje wat ik uh, wilde vragen. Ja, nou, spannend. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. ja, dus na deze kunnen we nog meer wat van jullie gaan verwachten. Ja, zeker, zeker. We zijn bezig met een hele hoop nieuw materiaal eigenlijk, zeker. Ja, nou goed. Dan nog de afsluitende vraag. Waar zijn jullie te vinden op het wereldwijde web? Um, vooral Instagram zou ik zeggen eigenlijk. Uh, Reverie Now. een aardig lijstje te ontstaan als het gaat om uh, bands die willen gaan uh, spelen bij ons. En deze wil dat ook, een referee. Dark Eyes hoorde je, daarvoor hoor je het uh, gesprek wat ik had uh, met Sarah TVK van de band. En daarvoor hoorde je Secrets. Het is uh, tijd uh, voor een andere single die bij mij hoge ogen heeft uh, gegooid in 2024... ...en dat is deze van Seafoam Grey, My Love Is White. the Dikke middelvinger een beetje eigenlijk, dat is een beetje de strekkingen van het verhaal. Want uh, er waren altijd uh, opmerkingen in de richting van Cheyenne uh, gemaakt. Van ja, je mag best wel eens een beetje wat meer lachen. En dat waren vaak mannen. En dan denk ik, oh, moet je lekker even met je eigen zaken, denk ik dan. En <laughs> ik vind het wel stoer dat je dan op een gegeven moment zegt, doei, ik uh, ga me daar zo even lekker... Uh, tegen afzetten door middel van een liedje. En Don't Sugarcoat Dit is de uitkomst daarvan. High on Shy was dat. Uh, See from Grey was dat met, uh, daarvoor. Met My Love is White. We gaan uh, vrolijk verder. Want dit is de meest recente single van Cole Ze zijn ook weer uh, terug van weg geweest. En de single heet To Is Uit uh, Noord-Holland komt sterker nog. Uh, wij komen met ons programma uit Zandvoort. En uh, het is ja, min of meer een beetje in het verlengde van Zandvoort. Even voorbij Amstelveen uit de buurt van Uithoorn. Daar komen ze vandaan. Kolbak uh, is uh, de naam van de band. En dat uh, is hun meest recente single die je net hebt uh, kunnen horen. En dat nummer dat heet Too is... We gaan uh, zo langzamerhand een beetje afsluiten. Dit, uh, dit uur. Uh, en ook het uh, programma van, uh, dit, van deze 7 augustus. Want die zie je zitten erop. Volgende week is er weer gewoon een live uitzending. En dan hebben we Marvin Adam. En die komt niet alleen, die komt met een toetsenman. We moeten ergens nog twee barkrukken uh, gaan regelen. Dus uh, dat moeten we ook nog even gaan, uh, gaan doen. Uh, en dan uh, is er uh, weer gewoon een uh, live optreden. Het is uh, niet de enige deze maand, want uh, we krijgen er nog één. En dat gaat nog wel spannend worden. Want dat is tijdens uh, het weekend, of beter gezegd... vlak voor het weekend van de Dutch Grand Prix. En dan komt Claire... Lintelo, die komt dan ook spelen. En die moeten dan echt met het openbaar vervoer vanuit Amsterdam. Dat moet dan denk ik niet zo'n probleem zijn om hier naar Zandvoort te komen. En dat is dan de 28ste. Er is nog meer, maar dat ga ik je in de loop der tijd nog allemaal vertellen. 10 oktober voor de vrienden van Alaska. Want ze komen weer samen in de piers. En dan gaan ze onder meer denk ik ook dit nummer spelen: Red Herring. Want ze willen dolgraag op 10 oktober hun nieuwe geluid presenteren. Dit was weer Alternative FM. Tot volgende week. En dit was de laatste voor vandaag. Alaska met Red Herring. Dag.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 not through microphone